Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zee. zon, zomerhit. zomerhit. Dit is de This time. Ze inmalea dolore, wanneer dolores, cuando se vela, wanneer ze inmalea dolore, wanneer su vela, wanneer ze inmalea su vela, su vela, baila, baila, baila, maar gitaar, ook ik de war ben, wanneer ik in de war ben, wanneer ik in de war ben, wanneer ik in de de war ben, wanneer ik Siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré Esta rumba que yo siempre cantaré Cuando se marea de cuando se quema ik in de in cuando se su vela, cuando se in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 Say I would be nothing without you holding me up.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 boog was nooit zo beschaafd en er is wel meer raars van. Ik wil mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister-president Dat bedoelt, ik het best een beetje eng. En ik denk aan Alles zorg om gezondheid en banen Televisie is nu alles chocolade Ik denk aan grootmoeders en vaders Maar, maar gek, gek genoeg brengt denk. time. you know No And so You said it's meant to be that it's not you, it's me. You're living now for my own good. That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say.